Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal minister Timmermans... over de Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland. En met Joost Vullings praat ik over de spreekwoordelijke middelvinger... die Timmermans aan het CDA gaf, waar hij ook weer sorry voor zei later. Eerst krijgt u het NOS-journaal Raymond Seré. Een commissie van de Italiaanse Senaat heeft besloten dat oud-premier Silvio Berlusconi zijn zetel in de Senaat moet opgeven. Aanleiding is de veroordeling van Berlusconi voor fraude. Correspondent Rob Zoutberg vertelt wat er verder gaat gebeuren. Nu komt het moment eraan dat de hele Senaat gaat ratificeren. Dat moment is waarschijnlijk op 14 of op 15 oktober... halverwege deze maand wordt dat bekrachtigd. Maar ja, het feit dat dit nu uit deze commissie komt... wat natuurlijk toch een afspiegeling is van de Senaat... geeft je enig idee hoe de stemverhouding is... een groot deel van de mensen voor hoe dat straks zal gaan... en Sylvia Berlusconi dus echt zijn zetel kwijt is. De kinderopvangtoeslag voor ouders met midden- en hogere inkomens... gaat per 1 januari omhoog... Het kabinet maakt daar 100 miljoen euro voor vrij. Daarmee wordt toeslag verhoogd voor mensen met een inkomen boven de 47.000 euro. Het geld is gevonden dankzij een meevaller in de kinderopvang. Door eerdere bezuinigingen is het gebruik daarvan afgenomen en de kosten dus ook. Eerder werd al geld gereserveerd om mensen met een lager inkomen te compenseren. Het terugdraaien van de bezuiniging is een grote wens van GroenLinks. Een van de partijen die nog meepraat over de begroting voor volgend jaar. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken bij demonstraties van aanhangers van de moslimbroederschap. Die probeerden het Taghirplein op te komen, maar dat werd verhinderd door aanhangers van de regering. De politie probeert met traangas te vechten in de menigte van het... Plein te verdrijven. Buitenlandse journalisten melden dat er hevig wordt geschoten. Veel leiders van de moslimbroederschap zitten gevangen. Maar de organisatie is, volgens correspondent Sander van Hoeren... ...nog niet uitgeschakeld. Het zegt natuurlijk wel weer wat... ...dat er op zo'n grote schaal zo gecoördineerd uh, gedemonstreerd wordt. Dat betekent dat er toch iets van leiderschap nog is... ...wat uh, dit kan organiseren. Uh, overigens willen ze dat doen tot en met uh, zondag. Dan is het nationale feestdag. En dat willen zij aangrijpen om uh, groot te demonstreren. Om te laten zien... ...dat zij het er nog altijd niet mee eens zijn dat het leger de macht heeft gegrepen. Premier Rutte vindt uitspraken van PVV-leider Wilders... over PvdA-kamerlid Hariep beneden pijl. Dat zei hij na aanleiding van vragen erover op zijn persconferentie. Wilders twitterde dinsdag dat het nooit zal wennen. Een Marokkaanse als kamervoorzitter... met de Koran voor haar neus in de Nederlandse Tweede Kamer. Rutte zei dat hij er trots op is dat hij in een land leeft... waar mensen met een buitenlandse achtergrond... bijzondere dingen kunnen bereiken. Hij wilde geen verdere kwalificaties uitspreken... over de tweet van Wilders. Anders dan dat ik hem beneden pijl vind... En ik ook vind dat hij met dezelfde, dezelfde stijve nek als ik zou kunnen opkijken... naar mensen als Amart Amortaleb, Katitia Ariep... die uh, de top van deze samenleving bereiken door gewoon hard te werken. Uh, door hun uiterste best te doen. In Groningen is een tbser ontsnapt die op proeverlof was. Hij bezocht met een begeleider de VND en wist daar te ontsnappen. Volgens de politie ging hij hier vandoor op een witte mountainbike. De politie heeft geen idee waar hij nu is... en heeft via Burgernet een opsporingsbericht verspreid. De man van 38 is patiënt in de Van Mestag kliniek. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een huisarts uit Hoorn in Noord-Holland geschorst. Hij mag voorlopig niet werken vanwege een verdacht geval van euthanasie. De 58-jarige arts liet in augustus een van zijn patiënten sterven en het OM betwijfelt of dat volgens de richtlijnen is gebeurd. Onderzocht wordt of de terminale patiënt wel echt dood wilde en of de arts heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen die aan euthanasie worden gesteld. Pas als blijkt dat de huisarts in Hoorn verantwoorde zorg levert mag hij weer aan de slag. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt. Het regent enige tijd langs de oostgrens. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met de meeste zonneschijn in de middag. Er valt nog een enkele bui en het wordt morgen 16 tot 20 graden. Zondag is het rustig en droog weer. Het wordt 16 graden. De kans op mist wordt groter. En volgende week houden we droog weer met zon en kans op mist. Dan door naar Erwin Hart met de verkeersinformatie. Ja, 75 kilometer, alles bij elkaar. De meeste files daarvan staan bij Utrecht en Rotterdam. Er zijn diverse ongelukken gebeurd. Vooral op de A1 zijn problemen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een vrachtwagen om een file ingereden. Tussen knoop het Eemnes en afrit Bunschoten, 8 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is op dit moment nog dicht, dus er is weer één rijstrook open. Um, er zijn geen gewonden gevallen, dus dat is goed nieuws. De andere kant op op de A1 richting Amsterdam staat de kijkersfile tussen Hoevelaak en Eembrugge, 7 kilometer file. A15 Gorkum richting Rotterdam door een vrachtwagen met pech bij Sliedrecht West, 4 kilometer. En door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle, staat 8 kilometer file tussen Amersfoort-Vathorst en Strandhorst. Daar is de weg weer vrij. Melding van het spoor, want door een kapotte trein hebben reizigers tussen Breda en Tilburg meer dan een uur vertraging.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 Kostenbesparend en goed voor het milieu? Kijk op AtlonCardies.nl voor uw mobiliteitsoplossing. AtlonCardies, stap in. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals Buffy Perrier van Perrier's Vleesbedrijf. Wie had dat gedacht? Van een slagerijtje in Eemnes naar een vleesverwerkingssucces. Tel voor het zakelijk.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 Ja, het nieuws kwam een kwartier geleden uit Italië. Berlusconi, ja, Verslag op de Italiaanse televisie. Senaatscommissie beveelt dus aan dat Silvio Berlusconi zijn Senaatzetel kwijtraakt. Zo meer daarover. Eerst de, de zaak van de Greenpeace-activisten. Het kabinet uh, wil een arbitragezaak beginnen tegen Rusland... in verband met de activisten die vastzitten daar van Greenpeace. Het kan uiteindelijk ook uitmonden in een zaak... voor het internationaal zeerecht tribunaal. Volgens Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken... is de aanhouding van de bemanning van het schip van Greenpeace... onrechtmatig geweest. Bovendien verhoogt hij nu de diplomatieke druk... om de bemanning vrij te krijgen... Uh, wij hoopten nu Timmermans uh, te horen, de minister van Buitenlandse Zaken, maar dat lukt niet helemaal. Dus um, ik ga erover praten met uh, Geert Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. U bent er gelukkig wel, meneer Knoops. Ja. Goedemiddag. Ja. Um, laten we even kijken hoe dit juridisch in zijn werk gaat, want er wordt gesproken over een arbitragezaak in het uh, zeerecht tribunaal. Ja, het is een arbitrageprocedure voor het Zeerecht Tribunaal in Hamburg. En dat het tribunaal is in het leven geroepen... door middel van dat eh, VN-Zeerechtverdrag waar Rusland en Nederland eh, partij bij zijn. Nederland en Rusland hebben ook de bevoegdheid van dat tribunaal erkend... ...bij het sluiten eh, toetreden tot dat verdrag. En dat tribunaal heeft dus de bevoegdheid om... ...tussen landen een oordeel te vellen als het ene land van oordeel is dat dat verdrag geschonden is door een ander land. En Nederland zegt hier bij monden van minister Timmermans in zijn brief aan de Kamer... ...dat Rusland dus onrechtmatig heeft gehandeld door niet alleen het schip te enteren, de Arctic Sunrise... ...maar ook dat schip zogenaamd op te brengen, dus te verslepen naar Moermansk... ...en de bemanning daar vast te houden. Ja, en dan begint hij nu een arbitragezaak. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Uh, Nederland startte daarmee uh, door middel van een verzoek aan het arbitragetribunaal in Hamburg... Um, Intussen zullen we natuurlijk de diplomatieke onderhandelingen verder gaan. Dat is ook in de brief van minister Timmermans verwoord. En uh, Nederland kan als die procedure onvoldoende voortgang boekt, uiteindelijk na twee weken na het starten van die procedure, aan dat tribunaal een zogenaamde voorlopige voorziening vragen, een spoedvoorziening vragen. Omdat natuurlijk... Geboden is bij deze procedure, gelet op het feit dat er dus mensen mogelijk onterecht vastzitten. En uh, minister Timmans heeft al in de brief aangekondigd dat hij ook die spoedvoorziening na twee weken overweegt. Uh, die procedure kan niet direct worden gestart. Uh, zo zegt hij zelf ook, uh, omdat het alleen kan bij uh, uh, bepaalde vormen van uh, overtreding, visserij en milieudelicten. Uh, Rusland stelt zich hier op standpunt dat uh, de Arctic Sunrise de veiligheid van uh, verkeer op zee in gevaar zou hebben gebracht. Uh, en, en dat is denk ik de hele crux waar Rusland zich mee zal gaan verweren. En gelijk daarop kan die spoedvoorziening niet meteen worden gevraagd. Nee, wat is dit voor tribunaal in Hamburg? Want daar hoor je niet zo vaak over. Nee, het is een onbekend uh, tribunaal. Uh, het heeft niet de status als bijvoorbeeld het internationaal gerechtshof in Den Haag... waar ook staten tegen kunnen procederen, want dat is echt een orgaan van de Verenigde Naties. Uh, dit is een, uh, echt wat het heet een arbitragehof. Uh, dus daar zitten arbiters uh, die uh, zeg maar door middel van... Uh, een arbitrage, een bemiddeling, tracht een verschil op te lossen. Maar de beslissingen die zo'n arbitrage tribunaal treft... die zijn wel bindend voor de Staten. Dus Rusland, dat zich in de Syrië-zaak erop laat voorstaan... dat men zich moet houden aan het internationaal recht... en met name aan de resoluties van de VN-veiligheidsraad... zou, als Rusland in het ongelijk worden gesteld... zou zich daar wel aan moeten houden. Ja, dus het is, het is bindend... Het probleem is alleen dat het arbitragetribunaal natuurlijk geen uh, bevoegdheden heeft om sancties op te leggen. zodanig als een land zich daar niet aan houdt, aan een uitspraak. Uh, dus het is niet zo dat dat tribunaal dan bijvoorbeeld uh, uh, geldboetes dus kan gaan geld opleggen of iets dergelijks. Maar het spreekt voor zich dat uh, die uitspraken natuurlijk wel uh, belangrijk zijn. En dat uh, stel dat Nederland gelijk krijgt, en die kans acht ik groot omdat. ...Rusland uh, een aantal, op een aantal punten dat zeerechtverdrag dat geschonden heeft. En als Nederland gelijk krijgt en Rusland wordt dus uh, veroordeeld... Uh, ...tussen aanleidingstekens door dat zeerecht tribunaal... ...dan uh, zal het uh, toch heel moeilijk zijn voor Rusland... om die uitspraak uh, is te negeren... en die detentie van die uh, Greenpeace-mensen uh, te continueren. Want als u zegt zeerecht geschonden door Rusland... waar doelt u dan op? Waar kan Rusland deze zaak op verliezen, wat u betreft? Nou, op grond van een scala van uh, momenten... het, het begin Rusland heeft rondom de installatie van uh, dat platform... een zone van 500 meter afgekondigd. En dat is een strijd met dat zeerechtverdrag... want dat gaat uit van een veiligheidszone van drie nautische zeemeilen. En de Arctic Sunrise lag buiten die zone van drie mijl toen het geënterd werd een dag later. Uh, als je het hebt over de entering van de Arctic Sunrise door Russische agenten vanuit helikopter. Uh, een dag later was er ook geen enkele acuutheid. Er was geen, geen sprake van gevaarzetting voor uh, het verkeer op de zee. Uh, ik heb me ook laten informeren, uh, ook door Greenpeace dat. Um, de radiohut daarbij mogelijk vernield is door de Russische agenten en dat de bemanning eh, onder bedreiging van vuurwapens is meegenomen dat dat we ook eerder schoten op de Arctic Sunrise zijn afgevuurd. Dus dat zijn allemaal omstandigheden die niet conform dat verdrag zijn en ook andere internationale verdragen en dan vervolgens natuurlijk de detentie van uh, deze uh, uh, Nederlandse uh, Greenpeace activisten die uh, daar als, als daaruit voortvloeiend onrechtmatig is te achten. Uh, er zijn op meerdere momenten is door Rusland dus in strijd met dat verdrag gehandeld. Zo lijkt het in ieder geval echt sterk op. Het verweer van Rusland dat uh, deze Nederlandse activisten zich aan piraterij zouden hebben schuldig gemaakt naar Russisch ja. strafrecht. Dat wordt natuurlijk gebruikt als mogelijk afleidingsmanoeuvre om te zeggen... kijk eens, wij hebben toch uiteindelijk mensen opgepakt die iets verkeerds hebben gedaan. Ja. Maar dat, dat gaat ook langs de kern van de zaak, omdat voor piraterij is vereist dat wordt aangetoond dat mensen een gevaar hebben gevormd... voor het uh, vrije verkeer op de volle zee. En ook, ook daar is niet van gebleken. Goed, meneer Knoops, de zaak gaat richting Hamburg. Dank in ieder geval voor uw toelichting daarbij. Graag gedaan. Goedemiddag, gert Knoops, hoorde u. Strafrecht-advocaat. Ja, minister Timmermans die was ook nog op een andere manier in het nieuws vandaag. Um, hij zei namelijk dit over het afhaken van het CDA... bij de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft een... Uh...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 Dat zei hij, Joost Vullings in Den Haag. Goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag. Vervolgens zei hij, sorry, ik geloof via Facebook... vanuit de trevenzaal dat hij dat deed. Uh, is hij in de ministerraad, denk je, op de vingers getikt? Nou, dat is tevoren al gebeurd, want hij realiseerde zich eigenlijk direct... van dit is eigenlijk een, helemaal geen goede opmerking. Dus hij kwam al de trap op de trevenzaal in en zei... ik heb iets doms gedaan. Heeft toen inderdaad via Facebook gelijk het recht gezet. Excuses gemaakt aan Siebrand Priemand van het CDA. En toen hij zei, ik heb een foutje gemaakt... toen was de ministerraad wel zo collegiaal om dat te beamen van Frans, dit was inderdaad niet zo slim van je. Maar goed, toen was het al geregeld voordat de ministerraad echt officieel begon. Timmermans uh, zit natuurlijk al lang in Den Haag. Ik dacht gelijk even terug aan, aan 2002, aan de verhoudingen tussen PvdA en CDA... en later natuurlijk ook toen het misging met uh, Bos en Verhagen in, uh, in het kabinet... Uh, Balkenende, wat was het? Drie, denk ik. Drie, drie. ja, drie. drie? Ja, ja, dat... ja ik, uh, was het oudsier dat we even opspeelden? Ja, dat denken wij wel. Kijk, uh, hij geeft natuurlijk geen, geen, geen inzicht uh, daarin, maar uh, uh, ja, bij de oppositiepartijen denken ze wel van waar kwam dit in één keer vandaan? Want, kijk, het is niet zo dat het CDA een uur van tevoren afhaakt en hij daarmee geconfronteerd werd en dit een echt een soort primaire emotie was. Ik bedoel, dat is gisteren gebeurd, hij heeft er een nacht over kunnen slapen. Het is onze minister van Buitenlandse Zaken, laten we zeggen, onze topdiplomaat. Dus wat dat betreft was het opmerkelijk. Dus dat moet wel van diep zijn gekomen. Ja. Ja, er zit wel emotie achter, dat ja, is duidelijk. Dat was ja. duidelijk. Ja. Ja. Het kwam natuurlijk door wat je zei, CDA doet niet langer mee. Wat, hoe is dat bij Rutte gevallen? Zit daar ook emotie? Ja, Ongetwijfeld, maar onze premier is in ieder geval een stuk diplomatieker. Hij liet zich veel aardiger uit tijdens zijn vaste persconferentie. Luister maar even. CDA heeft een besluit genomen, dat respecteer ik, om nu niet verder te gaan te praten over steun voor belangrijke elementen... Eh, wat betreft het financieel-economisch beleid voor de komende jaren. Eh, dat respecteer ik, maar tegelijkertijd zeg ik... het kabinet heeft heel serieus gepoogd rekening te houden... vergaand met opvattingen die bij het CDA leven... over inkomensverdeling, over lastendruk. Eh, zowel in de voorstellen die op papier zijn gedaan... als de doorkijken die zijn geboden wat er verder mogelijk is... Ik respecteer de beslissing van het CDA. Ik waardeer het ook dat het CDA tegelijkertijd op allerlei plekken zegt... waar het allerlei andere aspecten betreft van kabinetsbeleid... staan wij gewoon open voor zaken in de toekomst. En dat past ook bij een partij als het CDA, wat echt een bestuurderspartij is. Dus dat waardeer ik. Ja, Rutte vindt in ieder geval dat hij en minister Dijsselbloem... genoeg hebben gedaan om het CDA erbij te betrekken. Zij vonden het niet genoeg, dat respecteert hij. Maar goed, ik moet ook zeggen dat in coalitiekringen... er niet echt op gerekend werd dat het CDA tot het einde zou meedoen. Nee, dus nu met vier partijen verder, hoe gaan ze dat vormgeven? Nou, vanavond is er agenda-overleg op het ministerie van Financiën. Kortom, de agenda's op tafel. Wanneer gaan we volgende week waarover verder praten? En nou, wie weet is het volgende week geregeld... en wie weet duurt het nog een weekje of twee weekjes langer... Uh, en die vier gaan in ieder geval voorlopig verder. Ervan uitgaande dat ze het regelen. Uh, ja, het kan ook nog misgaan. Goed, Joost Vullings, dat uh, horen we dan van jou. Dankjewel. Erwin de arts, de Viles. Met de meeste files, uh, Lucelle, bij Utrecht en Rotterdam nog steeds op dit moment. Uh, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder een vrachtwagen op een file ingereden. Uh, drie, rood, drie auto's heeft hij aangereden. Wonderwel is er niemand gewond bij uh, geraakt. Er staat wel 10 kilometer file tussen Blarikum en Afrit Bunschoten. De rechter rijstrook is nog dicht. Kan omrijden via Utrecht vanuit Amsterdam. En uh, door een kapotte trein op het spoor dus... hebben reizigers tussen Breda en Tilburg meer dan een uur vertraging. Verslaggever Marcel Bril is vandaag in Zeist op Nationale Ouderdag Is hij bij Ouderen? Um, Marcel, de doelgroep van 50PLUS, de partij in het nieuws... vandaag door het wegvallen van Henk Krol, niet langer de leider van de partij. Um, is dat de vrijdagmiddagborrel waar jij bent of is dat vanwege ouderdag? wegen Oudere Dag, daar is een uh, borrel aan gekoppeld. Oudere Dag, Nationale Oudere Dag, is een jaarlijkse dag waar uh, vrijwilligers ouderen meenemen. Uh, daar gaat het hier heel erg veel over. Mensen die genoten hebben van een boottochtje of een wandeling over het strand. Uh, dat wordt hier allemaal besproken, maar het valt me ook wel op, uh, ik ben hier nu een tijdje aan het rondlopen, dat heel veel mensen ook wel gehoord hebben dat uh, Henk Krol uh, vertrokken is. Uh, en leuk genoeg voor ons is dat uh, bijna altijd gebeurt uh, via de radio, dus uh, dat is mooi. Maar ze zitten vooral heel erg vol van de verhalen die ze vandaag hebben uh, te vertellen en hebben meegemaakt. Maar ik kwam net een meneer tegen die, daar ben ik even naast gaan zitten. U maakt zich wel heel erg druk, hè, geloof ik, over het vertrek van uh, Henk Krol. Ja, dat is zonder dat hij weg is. Waarom? Waarom? Omdat hij veel gedaan heeft voor de ouderen. Hij was de man voor de ouderen. Vindt u het niet terecht dat hij moest vertrokken? Heeft hij niks verkeerd gedaan? Uh, ik, vind het, ik vind het niet eigenlijk, hoor. Iedereen maakt in zijn leven maar fouten. Iedereen maakt in zijn leven fouten. Hij is voor u echt een boegbeeld. Uh, dat wordt wel gezegd, een boegbeeld voor ouderen. Ja, wat zie je ook. Maar als je nou hier aan de mensen vraagt, hier in de, in de zaal... Ga ze maar rust langs. Zeg je maar, vraag ze maar wie is Henk Krol. En dan zeggen ze ik weet het niet. Klopt dat. Weet u niet wie Henk Krol is, mevrouw? Ik, wat is het? Weet u niet wie Henk Krol is, dat beweert deze meneer naast mij. Nee, ze knikt uh, nee. Uh, een andere buurman, meneer uh, Henk Krol. Is dat ook uw boegbeeld? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Nee, nee. nee. Die, die man wat heeft die, die, die, die, die mensen aangedaan. Hij wist nog wat er gebeurde. Geeft hij een ander de schuld? Je nee. bedoelt dat hij anderen de schuld geeft dat die pensioenpremies uh, niet betaald 10 zijn? 10.000 euro heeft hij achterover gedrukt. En hij wist het. Want hij wist dat het niet betaald werd. Dat heeft hij geweten. Dus wat u betreft wel terecht dat hij vertrokken is. Natuurlijk. Ja, ja, het is goed dat hij eruit is. Dan moest je er nooit meer heen komen. Dan loop ik nog even verder naar deze mevrouw. Mevrouw, um, vindt u het wel goed dat er uh, een oudere partij bestaat? Is dat nodig in Nederland? Wat zegt u? Is het goed dat er een oudere partij bestaat in Nederland? Ja, zeker. Ja. Is u erop gestemd ook de vorige keer? Ja, maar als ik hier zo rondloop, ik zie heel veel mensen heel erg blij zijn vandaag. Ja. Dan kun je je afvragen, gaat het wel zo slecht met de ouderen? Wat toch vaak beweerd wordt, hè? Ja, ja. Ik denk het. <lacht> ja. ja. U ervaart dat wel zo, dat een oudere partij echt nodig is? Ja, zeker. Ja. En dus jammer dat Henk Krol vandaag moest vertrekken? Ja, ook dat, ja. Een goede man, vond u? Ja, vind ik wel. Mensen zullen hem missen. Ja, dank u wel, ja. Marcel Bril was dat vanuit zeist. de ja. This is the last time. Ja, de ronde van Lombardije zondag. Dat zou de laatste wedstrijd zijn van Bouke Mollema van de Belkin-ploeg dit seizoen. Maar het loopt anders. Goedemiddag, Bouke Mollema. Goedemiddag, dat klopt. Want, want wat is er aan de hand? Uh, nou, ik ben zondag gevallen op het WK. Eigenlijk in de beginfase al. En uh, toen het meeste last van uh, mijn rechterknie gehad. Alleen uh, ook op mijn linker, linkerknie gevallen en een klein wondje. Maar, maar uh, ja, een dag later al. Uh, ja, heel veel moeite met rek en strek. En de uh, afgelopen dagen werd het niet uh, erg minder. Dus we uh, besloten om niet uh, ja, uit voorzorg eigenlijk niet te starten. Er zit een klein beetje vocht in de knie. Ja, want, want dat is de diagnose. Er zit vocht in uh, en die rechterknie is oké. Okay, maar nu, nu dus die linker viel tegen uiteindelijk. Ja, die viel tegen eigenlijk. De afgelopen dagen het ging het in eerste instantie steeds beter. En uh, ja, gisteren weer iets langer getraind en... Uh, ja, to, to, dat was eigenlijk niet voorbij. Het was niet helemaal pijnvrij. En daarom vandaag uh, langs de dokter gegaan en even een echo gemaakt. Voor, voor alle zekerheid, omdat uh, ja, je wilt natuurlijk niks, uh, niks forceren zeg maar, uh, met nee. die knieën. Zeg. Want wat is het risico als je zo'n zo zware ronde met zo'n knie fietst? Nou ja, er is altijd natuurlijk een risico dat je echt iets, iets forceert in de knie. En dat je er misschien uh, straks drie maanden zoet mee bent dus wat dat betreft is het gewoon beter er zit een heel klein beetje vocht in de banden en de pezen waren ook niet beschadigd dus ja het lijkt er niet heel, heel slecht uit te zien maar uit voorzorg ja geen risico's en die ronde is vrij berucht hè van Lombardije had je daar überhaupt nog wel zin in zo aan het eind van het seizoen ja, dat wel. Het is natuurlijk een lange, lange, zwaar seizoen geweest. En, uh, alleen, het is een hele mooie wedstrijd. Het is uh, ja, een prachtig parcours eigenlijk. Uh, wel vaak slecht weer, dat, uh, dat hoort er dan wel weer bij. Alleen, uh, ja, een parcours ook wel dat me ligt. Dus uh, ja, ik had me wel één keer nog, nog op willen laden om daar uh, voor een mooi resultaat te gaan. Ja, dus, uh, ja Het is jammer, jammer om het seizoen zo te eindigen... maar het is wel een heel mooi seizoen geweest. Precies, het is pas boom na een mooi seizoen. Hoe uh, neem je dan afstand van het wielrennen? Pak je een vliegtuig naar de zon? Of wat, wat ga je in de tuin dat, werken? Wat ga je ja, doen? Ja, dat ga ik. Dat ga ik wel doen, ja. Ik moet ook nog in de tuin werken trouwens. Maar uh, daar hebben we de afgelopen tijd niet heel veel tijd voor nee, gehad. Maar uh, nee, ik, ik ga lekker met vakantie komende week en uh, richting Zuid-Europa. Oké, okay, en daarna een beetje snoeien? Moet er veel gesnoeid worden? Nou, het valt mee, maar uh, het is wel wat achterstallig onderhoud, moet ik zeggen. En, en dan hoeveel, hoeveel rust uh, is er dan nuttig om, om vervolgens weer door te gaan voor volgend seizoen? Hoe lang duurt zo'n pauze? Ja, op het algemeen ongeveer een maand. Meestal neem ik na het seizoen zo, zo vier, vijf weken ja, rustig aan. Dan af en toe nog, uh, nog fietsen, zeg maar. En dan wel ook twee weken vakantie dan helemaal niet fietsen. En dan uh, ja, begin november begint de voorbereiding weer. Ja, en, en dan volgend seizoen. Uh, weet je al waar je op gaat mikken? Wat, wat wordt de hoofdronde? Nou, zoals het nu lijkt, is gewoon de tour, weer, uh, tour de France weer het belangrijkste doel volgend jaar. En uh, natuurlijk zijn er heel veel andere belangrijke wedstrijden, zoals, zoals de klassiekers in het voorjaar. luik bas luik en, uh, en uh, ja, de andere World wedstrijden, zeg maar. Maar de Tour is normaal gesproken weer het hoofddoel. En, en de onbetwiste kopman binnen Belkin? Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat uh, zullen we toch ongetwijfeld later over hebben. Maar hoe sta jij daarin? Uh, nou ja, goed, ik trek natuurlijk zelf uh, ja, uh, als kopman graag uh, van de Tour. Dat is dit jaar uh, ja, goed gegaan en goed bevallen. En uh, ja, voor de rest uh, zullen we zien wat, uh, wat de doelstellingen van de ploeg zijn en uh, ja, hoe we daar nog over gaan praten. Want zou je nog versterking willen binnen de ploeg? Nog, nog nieuwe mensen erbij? Versterking is altijd goed, maar uh, ja goed, ik, ik weet dat er uh, geen renners meer aan uh, zullen worden getrokken. Hooguit nog één. Dus uh, ja, we, we hebben denk ik een hele, hele goede ploeg. En uh, ik denk dit jaar is, uh, is het ook heel goed gegaan in de Tour. En we zullen volgend jaar waarschijnlijk met grotendeels uh, dezelfde ploeg aan de start staan. Ja, en hooguit één. Heb je iemand op je verlanglijstje die jou uh, ver gaat brengen in de Tour? <laughs> Ik weet niet of die persoon meteen naartoe zal rijden. Dat uh, is, is natuurlijk uh, sowieso aan de ploeg om dat, uh, dat bekend te gaan maken. Volgens mij moet je ook in de politiek later. <laughs> <laughs> Wie weet. Goed, welkom Mollema. Uh, rust goed uit na dit seizoen. Goeie reis. Dank je wel. Hey, ZZP'er. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All zakelijk.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 Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Dit is Radio 1. E. U krijgt het NOS-journaal van half zes, Raymond Seré. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken... bij demonstraties van aanhangers van de moslimbroederschap. Die probeerde het agriërplein op te komen, maar dat werd verhinderd door aanhangers van de regering. De politie probeert met traangas de vechtende menigte van het plein te verdrijven. De meeste leiders van de moslimbroederschap zitten gevangen, maar de demonstraties van vandaag wijzen erop dat de organisatie nog niet is uitgeschakeld. Een commissie van de Italiaanse Senaat heeft besloten dat oud-premier Silvio Berlusconi zijn zetel in de Senaat moet opgeven. Aanleiding is de veroordeling van Berlusconi voor fraude. Volgens de Italiaanse wet kunnen veroordeelde politici... geen volksvertegenwoordiger meer zijn. Het besluit van de commissie moet binnen 20 dagen worden bevestigd... door de voltallige Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In augustus verwierp het Italiaanse hoge rechtshof Berlusconi's laatste beroep... tegen zijn veroordeling voor belastingfraude. De oud-premier heeft aangekondigd dat hij zijn zaak zal uitvechten... tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. In Vietnam is de man overleden die de Fransen en Amerikanen diverse nederlagen heeft toegebracht. Generaal Jap wordt nog altijd als een militair genie beschouwd. In Vietnam bracht hij de Fransen in 1954 een vernietigende nederlaag toe bij Bien Phu. En hij bracht de Amerikanen later tot wanhoop met zijn guerilla-acties. Oud-generaal Jap was 102 jaar. En in Groningen is een er ontsnapt die op proefverlof was. Hij bezocht met een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 Met toenemende bewolking en er gaat vanavond, maar vooral ook vannacht... wel weer wat regen vallen, vooral langs de oostgrens. De rest van het land valt het met de neerslag wel mee... of blijft het zelfs helemaal droog, maar dus wel overwegend bewolkt. En daardoor wordt het ook niet koud. Minimumtemperatuur ligt rond de een graad of 14. Morgen op de meeste plaatsen toch wel wat zon in de loop van de dag. Er kan ook nog een enkele bui vallen en die kans is het grootst in het binnenland. Het wordt 16 graden in het noordwesten van ons land en 20 plaatselijk in het zuiden. En dan de dagen daarna leveren we rustig en droog herfst weer op... Er staat weinig wind, de zon schijnt van tijd tot tijd en het blijft droog. En de temperaturen liggen daarbij tussen de 16 en 18 graden. Het is wel zo dat de kans op mist in de loop van de week gaat toenemen. En die zien we dan met name in de nacht en vroege ochtend. Ja, Erwin De Hart, de avondspit. Probleem op de A1? Ja, problemen op de A1 Lucella, 11 kilometer file namelijk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blarikum en Afrit Buntschoten. Dat wordt opgeruimd naar een aanrijding. De rechte rijstrook is nog dicht. Verkeer kan oprijden vanuit Amsterdam bij Diemen. Uh, via Utrecht is dat, via de A2 en de A28... De andere kant op op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoeverlaak en Eenbrugge 8 kilometer file. Verder is de spits met 80 kilometer minder druk dan gebruikelijk. Vooral rond Amsterdam en in het zuiden nauwelijks problemen. Wel vielen door een ongeluk nu op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Tussen Alfred Weidewormer en Purmbrent Noord 5 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Kroopend Ridderkerk en Brechtseplein 9 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Kroopend Ketelplein 5 kilometer. Dat komt... Door een kapotte auto daar op de rechterrijstrook. En de laatste die ik noem op de A28, Zwolle richting Hogeveen... tussen de wijk en Knoop het Hogeveen door een ongeluk 6 kilometer. Vraag je, hoe noem je een internationaal bekroonde... zuinigst geteste, vijf sterren veilige... kostenefficiënt te onderhouden bestelauto? Nou, gewoon bestelauto van het jaar de Ford Transit Custom.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 Nu met 4 jaar onderhoud en garantie voor maar 2 euro per week. Bij ons vindt u ruim 14.000 kantoorartikelen bij elkaar. Daarom bespaart u zoveel tijd. Werknemers met een collectieve zorgverzekering... profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend.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 Een collectieve zorgverzekering die past bij uw bedrijf. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl slash zakelijk. Zes minuten over half zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is een tegenvaller voor Silvio Berlusconi... dat de Senaatscommissie vanmiddag oordeelde... dat hij zijn Senaatzetel moet inleveren... Binnen 20 dagen moet de voltallige Senaat daarover beslissen of dat ook echt gaat gebeuren. Over deze ontwikkeling praat ik met communicatiedeskundige en Italië kenner Donatello Piras. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoe schat u dat in, die stemming straks in de Senaat? Nou ja, vandaag was een uh, redelijke voorbode over wat er gaat gebeuren. Het is echt een vertegenwoordiging van alle partijen. En uh, uh, voordat ze vanmorgen begonnen, was al uitgelegd dat de stemverhouding ongeveer 15 voor en 8 tegen was. Um, als zich dat gaat voltrekken en uh, alle tekenen wijzen erop. Dan gaat ook de uh, hele Senaat tegenstemmen. En uh, zeker als we gaan kijken naar de ontwikkelingen... van deze weken voor Berlusconi... die waren niet bepaald positief... dan ziet het er somber voor hem uit. Maar zeg nooit nooit, want het blijft natuurlijk Berlusconi... dus hij heeft wellicht nog een paar mogelijkheden. Want? Wat, wat zijn die mogelijkheden? Nou ja, kijk, ik bedoel, er zijn verschillende opties. Hè. De Senaatscommissie zal, naar alle waarschijnlijkheid, heeft, het, heeft vandaag gesproken... en dus zal waarschijnlijk de Senaat binnen twintig dagen gaan zeggen... nee, hij wordt geschorst worden, hè, zijn Senaatspositie zal vervallen. Maar zijn partij kan nog protest aantekenen. Hij heeft uh, überhaupt nog een klacht ingediend tegen Italië... tegen de Italiaanse staat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Wacht even, Berlusconi heeft een klacht tegen de staat ingediend? Jazeker, want hij is het niet eens met uh, de uitspraak. Hij vindt het een, een, een uitspraak van, uh, van linkse magistraten. Hè. Dus een, een ja, het is een hetze. Dat is de uitspraak van de rechter. Dat hij een de politieke de rechter, ja. rol moet opgeven. Ja, en hij probeert meer. Op, op een heleboel verschillende manieren... Eh, onder, onder allerlei dingen uit te komen. Hij heeft eerder vandaag via zijn partij ook geprobeerd... om, onder de, om de zitting van vandaag te verdagen. Van die speciale senaatscommissie. En hij heeft zich beroepen op Lampedusa. Hij heeft gezegd, ja, we zijn vandaag nationale rouw. We zouden eigenlijk niet bij elkaar moeten komen om dit te doen. Dus hij probeert... Eh, en Berlusconi Kennedy zal hij zich een beetje rustig houden de komende dagen. En hij zal gaan proberen om zich te beraden op de volgende stappen. Ja. Maar... Wat anders is dan de afgelopen jaren, is dat het er heel slecht uitziet voor Berlusconi. Er is ruzie in zijn partij. Um, hij uh, uh, heeft waarschijnlijk niet meer de volledige leiding van zijn partij. En hij heeft te maken met dissidenten en met een vicepremier van zijn partij... die waarschijnlijk gaat afscheiden. Kortom, um, hij zou bijvoorbeeld ook een andere optie kunnen doen... aftreden en de eer aan zichzelf houden. Want, want je zag het inderdaad deze week dat hij de ministers terugtrok uit het kabinet. En later zeiden die toch: nee, we gaan door. He. Ze trotseerden Berlusconi daarmee. En die, die vicepremier, dat is Alfano. Die, die dreigt met de afsplitsing, maar die heeft kennelijk toch wel een hele groep achter zich. Ja, dat is Alfano. En dat is, ja, dat is heel lang afgeschilderd als het schoothondje van Berlusconi in de Italiaanse politiek. En uh, toen Mario Monti nog premier was en Berlusconi eigenlijk had gezegd dat hij zich had teruggetrokken, uh, zou Alfano het overnemen voor het centrumrechtse blok. Maar toen Berlusconi terugkwam, toen, uh, toen sprak hij de legendarische woorden ja, ik kan niet anders, want er is geen enkel capabele politicus aan de rechterzijde. En daarmee heeft hij dus eindelijk zijn kroonprins Alfano enorm gescholfeerd. Nou, die heeft dat waarschijnlijk heel lang geduld tot nu. En nu ziet hij waarschijnlijk zijn kans schoon. Hij is de vicepremier. Hij kan dus uh, gewoon blijven doorregeren samen met Letta. En misschien zich afscheiden. En hij krijgt inderdaad mensen. Er wordt gesproken over 20, 25 parlementariërs meekrijgen. Kortom, dat ziet er slecht uit. En ja, het schoothondje van Berlusconi kan misschien wel eens een keer terugbijten. Ja, en want, want er werd gezegd dat Berlusconi een tijd, tijd terug gesuggereerd... dat hij zijn dochter naar voren wilde schuiven. Maar dat lijkt vooralsnog niet, niet echt van de grond te komen. Nee, er wordt van alles gesuggereerd. Uh, uh, uh, achter de schermen. Uh, dat zou zomaar kunnen. Uh, uh, maar andere tongen beweren weer... Hij zou, Berlusconi zou nooit toestaan dat zijn dochter in de slangenkuil... die Rome heet, en uh, wat nog erger is dan bij ons in het Binnenhof uh, dat, dat, dat, dat zij daar zou gaan werken. Dus ja, dat, dat, dat zijn speculaties, maar echt heel concreet zijn die eigenlijk nooit geworden. Nee, en hoe gaat de politiek veranderen als Berlusconi echt van het toneel verdwijnt in Italië? Nou, mocht het zo zijn dat dit het definitief is... Hè, dan dat zouden we waarschijnlijk voor eind oktober uh, zullen we alles moeten weten. Er gaat overigens nog een andere, uh, de, die officiële uitspraak... Uh, van de uh, hij is veroordeeld, Burles Koning, wegens belastingfraude... van zijn bedrijf Mediaset. En er zat nog een andere veroordeling bij, namelijk... hij mag geen publieke functie meer uitoefenen. Mm -hmm. Dat is dus iets anders dan de senaatsuitspraak van vandaag. Dat gaat eind oktober in, dus dat is een extra veroordeling. Uh, waardoor hij sowieso uh, waarschijnlijk niet meer op een kieslijst kan gaan staan. Nou, als dat allemaal waar is... Ja, dan zijn er twee scenario's mogelijk. Of hij houdt echt de eer aan zichzelf, dus hij trekt zich definitief terug. Of hij probeert, en dat is wat hij... Nou ja, een, hij heeft een belofte gedaan aan het Italiaanse volk. En sommigen hebben dat als een bedreiging opgevat. Namelijk, ik zal de politiek nooit verlaten. En als het actieve politiek niet is... dan zal het betekenen dat hij achter de schermen... Uh, nog altijd zal uh, uh, uh uh, uh, um, uh, blijven bestaan. En dat hij dus probeert op die manier zijn invloed aan te wenden. Ja, goed. Nou, dat, uh, dat blijkt dan later. Eerst de, de Senaat afwachten natuurlijk. En, en wat je zei dan, die procedure in oktober, eind oktober. Donatella, Donatello Piras, dank voor jouw toelichting bij de ontwikkeling in Italië. Goedemiddag. En elders in Italië, in Assisi, wachten duizenden mensen vandaag urenlang... om een glimp op te vangen van paus Franciscus. Hij herdenkt daar in Assisi de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi... naar wie hij zich heeft genoemd. Vaticaankenner Stijn Fens is ook in Assisi. Uh, Stijn, hoe ziet het er daaruit, daar in dat bedevaartsoord? Nou, ik zie wel heel veel uh, Italianen lopen met flesjes water. En wat ook van is dat er heel veel jongeren zijn... Ja, het lijkt toch wel uh, op een nationale feestdag. Ja, dat wil je ook. Paus Franciscus, uh, de nieuwe icoon van de Italianen. bezoekt uh, op de feestdag van Sint-Franciscus. Bij ons beter bekend als Dierendag. Assisië, ja, ja, beter kun je het eigenlijk niet hebben. Nee, en kenners verwachten dat hij vandaag uh, nog een visie zou geven... Hè, op de toekomst van de katholieke kerk. Doet hij dat of is het ceremonieel? nou nee, hij heeft wel een visie gegeven... maar er was ook gedacht dat hij misschien ook echt concrete maatregelen bekend te maken... om die kerk te gaan hervormen. Hè? Want dat hebben de kardinalen bij zijn keuze... een minuut uh, keer opgedragen. Wat hij wel ja, wat hij eigenlijk herhaalt heeft... in zijn visie op de kerk... hoe die kerk eruit moet zien... dat is een kerk van de armen voor de armen. Hij zei letterlijk dat de kerk zich moet ontdoen... van alle opsmuk, van ijdelheid... macht, van trots. En dat noemde hij zelfs de lepra en de kanker... van de maatschappij. Dus in die zin kun je wel zeggen dat hij toch een heel... duidelijk toekomstbeeld heeft neergelegd. Wat trouwens... Heel erg overeenkomt met hoe die Franciscus van Assisi 800 jaar geleden de katholieke kerk zag. Nu hoorden we gisteren natuurlijk uh, van de pauze in verband met die scheepsramp bij Lampedusa, waar veel mensen zijn omgekomen. Uh, had hij het daar vandaag nog over? Ja, kijk, gisteren heeft uh, gezegd dat het een schande was. En hij heeft vanochtend gezegd: Ja, het is natuurlijk een feestdag hier. Ik ben blij hier naartoe te komen. Maar het is toch ook een dag van rouw. En eigenlijk door die hele dag heen proef je dat dat in de, in de hoofd zit van de mensen. En je zag dat de paus toch weer bijzonder was aangedaan toen hij erover sprak. Ja, en jij vertelt over de jongeren, dat er veel jongeren zijn daar. Vind je dat opvallend? Nou, dat is niet, voor Italië is dat niet opvallend. Maar in Nederland zou het toch heel opvallend zijn... dat op een katholieke manifestatie er zoveel jongeren zijn. Die zijn met bussen en met treinen hier in alle vroegte naartoe gekomen. En er is hier een speciaal jongerenprogramma met de paus. Dat speelt zich af in een ander gedeelte van de stad... Waar de, van waar de paus vanochtend was... En die wacht dus al, ja, sinds 9 uh, uur vanochtend op die paus. En hij moet daar nog steeds langskomen. Het geeft aan hoe uh, populair deze uh, paus Franciscus... Ja, min of meer, meer geworden tot een soort tweede vader hier in Italië En En zijn er, zie je ook veel Franciscaners? Ik kan me voorstellen dat die ook bijzondere belangstelling uh, hebben... voor dit bezoek, juist op deze dag, op deze plek. Ja, kijk, in Nederland moet je, je er nog een jaar over doen om een Franciscaan tegen te komen. Hier strekken je op elk koek over, minstens drie Franciscanen. We zijn nog duidelijk herkenbaar, hè. Die, met die pijen met die, met die sandalen aan. Ja, kijk, Peter kan het niet, hè? Hun paus, die zich Franciscus heeft genoemd, op de feestdag van hun heiligen in Assisi. ja. Beter krijg je het dan niet meer. Nee, en hoe lang blijft hij? Hij blijft maar een dagje, hij is, uh, hij, gaat nu, hij is nu op weg naar de jongeren. Daar, uh, en dan stapt hij om kwart over zeven weer in de pauselijke heli. En is dus om acht uur weer dus in zijn eigen kamer, in het Vaticaan. Stijn Vents vanuit Assisi, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Hoe is het nu op de A1, Erwin Hart? Ja, daar wordt nog steeds uh, daar wordt, uh, luid gemopperd, denk ik, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er was eerder een vrachtwagen op een file ingereden. Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar er staan wel lange files daardoor. Tussen Blarekum en Afrit Buntschoten, 9 kilometer op dit moment. Of schoon de weg weer vrij is de andere kant op richting Amsterdam, staat ook 9 kilometer. En die 9 kilometer staat tussen Barneveld en Eembrugge. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 -journaal. De konijnen zijn terug in het Nationaal Park, de Hoge Veluwe. Eind vorige eeuw waren ze door ziekte bijna allemaal uitgestorven. Daarom is besloten twee jaar geleden opnieuw konijnen uit te zetten. Nou, ze hebben het naar nou hun zin. Uh, de populatie is namelijk vertienvoudigd. Reden voor Joris van de Kerkhof om samen met Helene van Nistelrooy van het Nationaal Park op zoek te gaan naar de konijnen. Zo kun je het al zien. Dus dit is toch wel... Uh... Hier zijn ze geweest. Ja. Hoeveel zijn er nou? Enig idee? Ze denken wel uh, 400. Of meer. En hoeveel waren er? Op één hand te tellen. Ja. En 400 is zo. Maar ja goed, het is groot. Hè? Maar 400 ja. zou je denken dat je ze hier overal moet zien, uh, zien rondhuppelen. Maar als het een beetje donker wordt, nou, dan zie je, die, zie je die witte billetjes zo, ja. zo, uh, zo, uh, zo op en neer gaan. Wat is nou het voordeel van dat er hier weer een hoop konijnen zijn? Konijnen die uh, zorgen voor, uh, voor een beetje reliefstructuur in het landschap. Bijvoorbeeld ze uh, eten gras, Ze dus houden het gras kort. Je hebt ook op gebieden waar zij gaan graven. En daar heb je dan weer losse zand. Nou, als het over konijnen gaat, ja. Maar ook vooral dat het er vooral heel erg veel zijn... Uh, en dan snel heel veel te veel. En dat ze dan afgeschoten moeten worden, is dan het idee bij een deel van de mensen. In ieder geval als ze een heel mooi groen gazonnetje hebben. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die groene gazonnetjes aan de buitenkant niet door de konijnen verpest worden? Nou, in, uh, in dit gebied, Nationaal Park de Hoogvelen, we hebben ze uh, ook natuurlijke vijanden. Zo heb je bijvoorbeeld de havik en de vos. En die uh, zullen ook uh, nou ja, gewoon de, de konijnen gebruiken als hun voedsel. En uh, dat zorgt er natuurlijk voor ook dat er niet te veel komen. En als er we wel te veel komen, dat gebeurt niet. Dan nee, komen er nee, gewoon niet te veel. Nee, het is um, ook bij konijnen. De reden waarom dat er um, nog maar heel weinig zaten, er dus zaten dus nog een handjevol uh, bij ons in het park, heeft te maken met ziektes. Um, er zijn twee ziektes waar konijnen heel vatbaar voor zijn. Dus het zou ook kunnen zijn dat er zo'n ziekte weer terugkomt, uh, waardoor de populatie weer naar beneden gaat. En hoe ging dat dan in de periode dat ze er niet waren? Nou, dan was er minder, uh, minder structuur. Uh, op die gebieden waar ze voorkwamen. Uh, de enige plek waar ze nog een beetje zaten... was het bosje van Staf hier in het park. Daar zaten ze nog ja, een handje vol. Dus uh, ja, het belang van de konijn is, uh, is toch wel uh, hiermee bewezen, denk ik. Als je kijkt naar uh, wat ze het nu zo goed doen hier uh, bij ons in het park. Nou, fijn dat we dat dan nu weten. <laughs> dat het belang van het konijn bewezen is zo mooi om hier te wandelen, hè? Ja, prachtig. Ook een uitdaging door dit hoge gras, hè? Ja, Mag dat zomaar? Ja, met, uh, met beleid kijken wij je stad. Dat doen wij. Politiek op Twitter. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks twitterde vanmiddag... blij dat Timmermans nu toch stap zet om Greenpeace'ers een schip vrij te krijgen. Vreedzame demonstranten verdienen een medaille, niet gevangenis. Dit is na aanleiding van de arbitrageprocedure die Nederland start... om de Arctic Sunrise en de bemanning vrij te krijgen. Timmermans zei daar het volgende over. Ik voel een verantwoordelijkheid voor bemanning en schip... omdat het een schip is dat onder Nederlandse vlag vaart... Wat betreft het schip uh, gaan we nu beginnen met een arbitrageprocedure voor het zeerechttribunaal in Hamburg. Waarin we duidelijkheid vragen of, over de vraag of Rusland uh, in rechten het schip heeft opgebracht. Uh, en of het schip uh, uh, vervolgens weer kan worden uh, vrijgelaten. Wat betreft de bemanning, die zijn nu aangeklaagd naar Russisch recht... Uh, en daar zijn ze aangeklaagd voor piraterij. En ik wil nu echt uh, consultaties uh, voeren met mijn Russische uh, collega of collega's... Uh, om hierover het gesprek te voeren om te proberen de mensen zo snel mogelijk vrij te krijgen. Ja, dit is diplomatieke taal. Wat bedoelt u met consultaties voeren? Wat betekent dit? Dat we, ik graag uh, met de Russen wil praten over hoe we hieruit komen... zodat de mensen zo snel mogelijk vrijkomen. En hoe ernstig is zo'n signaal vanuit Nederland?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 Dat zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Mevrouw van Tongeren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent kamerlid voor GroenLinks, maar ook oud-directeur van Greenpeace. Uh, vindt u dit een goede stap van Timmermans? Is dat voldoende wat u betreft? Nou ja, ik ben natuurlijk pas echt blij als Faiza en de andere opvaren... en ook die twee fotojournalisten. weer uit Rusland zijn. Maar ik ben uh, tevreden dat er nu een stap genomen is. Ik had liever eerder een wat stevigere stap geweest. Er is bij datzelfde Zeerechttribunaal. een mogelijkheid om uh, prompt release. onmiddellijke teruggave van schip en bemanning te eisen. Daar heeft ons niet voor gekozen. Hij kiest nu voor arbitrage. Dat betekent dat er één Nederlandse arbiter aangesteld wordt, één Russische, die zoeken samen een derde. En die drie gaan een uh, bindend advies uitbrengen, mits Rusland daarmee instemt. En om dat voor elkaar te krijgen neemt Timmermans nogmaals in elk geval twee weken. Ja, want ik, ik begreep eerder van van Gertjan Knoops dat het juridisch ook moeilijk is hè, om direct nu in dit geval zo'n uitspraak uh, te krijgen van terugvordering. Maar u, u, u denkt dat dat wel had gekund? Um, als je het niet probeert, dan uh, lukt het in elk geval niet. Uh, ik heb Gert-Jan Knoops uh, hoog zitten. Uh, het zal zeker heel moeilijk zijn. Maar wat er uh, wel kan gebeuren is... er zitten daar 18 nationaliteiten op dat schip. Dus als al die landen samen zeggen van... Uh, dit schip en onze, uh, onze onderdanen, de mensen met onze paspoorten... die moeten terugkomen, legt dat wel zo de... Aan de dijk. Maar ik denk dat bij Timmermans ook ja, zijn hart en zijn portemonnee... die uh, hebben een conflict. Hè? We hebben grote olie- en gasbelangen in Rusland. Voor Nederland vooral dat gas en onze strategie op gas... is heel belangrijk voor Shell. Zijn de oliemogelijkheden daar belangrijk? Ja, dat moet hij balanceren met... Zijn hart zit vast op de goede plek. Hij is een democraat in hart en nieren. Hij wil dat vreedzaam protest mogelijk is. Nou, hij, hij gaat daarover overleggen ook. Hè. hoorden wij net met, met zijn collega's. Dan is het natuurlijk wel de politiek die zich in de Russische uh, rechtszaak uh, mengt. Daar zijn we soms ook weer tegen als dat gebeurt nou, in Nederland. Ik, een, een Russische recht. Je moet het eigenlijk zien, zo'n schip onder Nederlandse vlag is eigenlijk een verlengde van het Nederlands grondgebied. Dus het is alsof de Russen Nederland binnengevallen zijn. Dat schip was op volle zee en er is eh, echt geen enkele twijfel over in het zeerecht... dat een ander land niet zomaar een schip van volle zee af mag halen in hun haven leggen. En dan zeggen van ja, nu berechten we jullie via Russisch recht. Dus... Dat stukje is um, waar, en dat zei Timmermans ook in het interview, waarom hij daar zo stevig voorop moet komen. Het schip is onder Nederlandse vlag en uh, de Russen hebben dat niet zomaar te enteren en naar hun haven te slepen. Hij gaat in ieder geval naar uh, Hamburg uh, voor de procedure daar. Uh, mevrouw van Tongen, ik dank voor uw reactie. Ik dank u. Graag gedaan. Goedemiddag. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Hey Wouter Bruin. Ja, alle internationale media berichten over het nieuws... dat Silvio Berlusconi zijn senaatzetel moet opgeven. En er is natuurlijk ook nog heel veel aandacht voor de ramp bij Lampedusa. Europa moet helpen om het vluchtelingenprobleem daar op te lossen... vinden Italiaanse politici. De minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Alfano... vergelijkt Lampedusa met de Berlijnse muur. Het eiland ligt op de scheidslijn van twee werelden, zegt hij. Oggi noi abbiamo un nuovo checkpoint, Charlie. Si trova in mezzo al Mediterraneo e si chiama Lampedusa... Het is het passaggio al livello tra het zuiden en het noorden del mondo. Het is passaggio al livello tra paesi die niet de democratie, de rechten en het hebben. Alfano vergelijkt het dus met Checkpoint Charlie in Berlijn. Hij vindt dat de bewoners van Lampedusa moeten worden voorgedragen voor de Nobelprijs van de Vrede. omdat ze iedere keer opnieuw vluchtelingen opvangen, zegt onder andere de krant La de Britse krant The Guardian schrijft dat er een Tunesiër is aangehouden... die vermoedelijk een van de mensensmokkelaars is... die de vluchtelingen naar Europa wilden halen. Zwemleraar Ben O.L. is gisteren onder andere aangehouden... omdat de batterij van zijn enkelband leeg was en die daardoor onvindbaar was. Dat komt omdat Ben O.L. tijdelijk geen huis had... zegt zijn advocaat tegen Omroep Brabant. Hij vond het lastig om in een café te gaan zitten en vragen... Van, mag ik alsjeblieft hier mijn enkelband komen uh, opladen? Ja, dat doe je niet. Ja, dat snap ik. En, uh, maar effectief, heb ik begrepen net... zou hij maar 35 minuten uit beeld zijn geweest... OM oh, dacht dat het iets meer dan twee uur was geweest... Maar ik, ik begrijp effectief maar 35 minuten ik denk, Ja, we hebben het over. NL hoeft het laatste deel van zijn straf niet uit te zitten... als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Zo mag hij niet in de gemeente komen waar zijn slachtoffers wonen. De rechter beslist binnen een maand... of hij de rest van zijn straf nu ook moet uitzitten. Aluminiumfabriek Aldel uit delft is gered van de ondergang. Bedrijf kwam in de problemen door hoge energiekosten... en concurrentie met Duitsland... Maar met een overbruggingskrediet van 8 miljoen... gaat het bedrijf waarschijnlijk niet failliet... zegt gedeputeerde de Van Maastricht tegen RTV Noord. Met dit overbruggingskrediet kunnen we de feestdagen over... kunnen we januari in. Maar dat betekent ook dat de komende weken... er heel hard gewerkt moet worden. Om met de ingrediënten die nu op tafel liggen... echt een stabiele... ...positie voor Aldel te bereiken. Minister Kamp van Economische Zaken zei eerder dat hij de transportkosten op stroom wil verlagen... ...zodat Aldel geen last meer heeft van concurrentie uit Duitsland. Als die maatregel op 1 januari ingaat, dan is het bedrijf definitief gered. Ja, en dan nog uh, nieuws uit Amsterdam. Die stad gaat bekijken of de intocht van Sinterklaas in zijn huidige vorm wel door kan gaan. Er is bezwaar aangetekend tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet... De Surinaamse kunstenaar Quincy Kario zegt in het Parool... dat hij de aanwezigheid van de knechten beledigend en discriminerend vindt. Kario loopt al jaren te hoop tegen Zwarte Piet... maar het is voor het eerst dat er nu officieel bezwaar is gemaakt. Hij vindt dat er een mentaliteitsverandering moet komen. De organisatie van de intocht wil best over het onderwerp praten... maar zegt wel dat het heel jammer zou zijn als de intocht niet doorgaat. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het NOS-journaal van 6 uur. Daarna meer nieuws uit Italië in verband met Berlusconi. En uh, de president van de FIFA, de voorzitter, Blatter, uh, die heeft gesproken over Qatar. Wel of niet een WK daar en wel of niet in de winter. Ook daarover zo meer. Zometeen van 7 tot 8. Manjare, een eerbetoon aan Johannes Van Dam... met kookboekenspecialist Jonah Freud... chef-kok Geert Burema, filmmaker Bianca Tan... en een reconstructie van Van Dam's beroemde paroolrubriek Proefwerk. Luister naar Manjare, Zo zometeen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Interpolers, Glashelder. Ontdek de hedendaagse parels uit de Europese literatuur. Koop morgen trouw. En ontvang het boek van prijswinnaar Patrick Moriano gratis. 20 jaar Sanidroom. Daarom in oktober 6% BTW op alle producten en vakkundige installatie... en veel andere aanbiedingen. Sanidroom. De betere badkamer.